5 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van het Hek en Tim Overdiep. Nederlands succes op het EK Atletiek. Zilver voor de vrouw op de 4x100 meter met een Nederlands record. Dus voldoende reden om even daarop terug te blikken. De laatste 25 kilometer in de Ardennen van de eerste etappe in de Tour de France. Met het NMS Nieuws met Mark Visser. Het Turkse leger zegt dat het 6 F-16 de lucht in heeft gestuurd bij de Syrische grens. Aanleiding is een aantal vluchten van Syrische helikopters, zeggen de Turken in een verklaring. Tot drie keer toe zouden helikopters te dicht bij de grens hebben gevlogen. Turkije stuurde de F-16 en ander militair materieel deze week naar de grens. Volgens premier Erdogan was dat een voorzorgsmaatregel... als reactie op het neerhalen van een Turkse straaljager door Syrië. De incident leidde tot een verdere verslechtering van de verhoudingen tussen Turkije en Syrië. Marokko heeft een cruiseschip met homo's geweigerd. Volgens de rederij mag het schip niet aanleggen in de haven van Casablanca. De rederij zegt dat er eerder wel toestemming was gegeven om aan te leggen. maar Die toestemming zou nu weer zijn ingetrokken. Zo heeft het schip te horen gekregen van de havenautoriteiten in Casablanca. Het schip is volgens de rederij geweigerd... vanwege de seksuele geaardheid van de 1500 passagiers. Homoseksualiteit is verboden in Marokko. Er staat een maximale gevangenisstraf van drie jaar op...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 Maar daar zaten maar twee motorrijders onder die te veel alcohol hadden genuttigd. En ook werd een groot aantal boetes uitgeschreven voor rijden over de vluchtstrook, rechts inhalen en rijden zonder geldig rijbewijs. En de resultaten zijn een tussenstand. Vandaag worden de TT-bezoekers die naar huis gaan ook weer gecontroleerd. Nederlandse estafette dames hebben op het EK atletiek verrassend zilver in de wacht gesleept op de 4x100 meter. U kon het hier horen. Ploeg verbeterde in Helsinki met 42.80 bovendien het Nederlands record. De vier doken 1 tiende seconde onder het record dat de vrouwen vorige maand in Genève liepen. Duitsland won het goud, Polen het brons.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van Teck en Tim Moverdien. De Tour. Straks natuurlijk, maar ook het succesvolle EK Atletiek voor Nederland. Krijgt nog een mooi vervolg bij het discuswerpen voor vrouwen? Of wat denkt u van de 4 x 100 meter bij de mannen? Maar dan nu naar de Tour de France en Belgique. Gierlippels, die vluchters. Zijn ze nog steeds vluchters? Ze zijn nog steeds vluchters. Sterker nog, de voorsprong is weer een paar seconden opgelopen. 1 minuut en 16 seconden is die op dit moment met nog 23,4 kilometer te rijden. En in het peloton, ja, er wordt toch wel aardig doorgereden. Dat zie je met name van boven als je de vorm van het peloton ziet. En je ziet daar zo'n sliertje, zo'n staartje renners zo'n beetje achteraan rijden. Dan weet je dat het langzamerhand behoorlijk hard gaat daar vooraan. En dan zie ik toch wat mannen daar vooraan. Ik zag lieve Westra zojuist ook redelijk vooraan zitten. Ook op hem moeten we misschien wel even gaan letten. We kunnen het allemaal ons nog herinneren op die code de mande in de Parijs-Nice dit jaar, waar hij zo verrassend de hele wereldtop versloeg. Althans de mannen die daarbij waren in die etappe van Parijs-Nice. Niemand wist dat Liebe Westra zo hard omhoog kon rijden. Oh, valpartij, jawel. Er ligt een Rabo-renner bij, dat zie ik zo meteen. Er ligt een mannetje van Orica GreenEdge bij. En de man van Rabobank, ja, dat ziet er niet best uit. En wie is dat dan? Het zal toch niet waar wezen. We kijken nog even Eventjes. Het is lastig te zien. We krijgen nu een herhaling te zien van wat daar gebeurt. En dan hoop ik toch even heel snel te kunnen ontdekken. Een man ook van Mobistar, de ploeg uit Spanje. En dan hoop ik toch niet dat het weer Robert Geesink is. Ik kan het me haast niet voorstellen hoor. Want we zien daar ook alles al zo'n beetje er voorbij rijden. Wat zien we daar? Daar rijdt een man van de ploeg van Sky. Die rijdt daar weg. Ja, dat laten ze dan ook weer net even niet van dichtbij zien. En dan kijken we waar de val gebeurt in het peloton. Het is een renner die zich aflaat zakken. Ja, het is moeilijk te zien hoor. 108, dat is de man die, van Sky die daarbij lag. Michael Rogers, drievoudig wereldkampioen tijdrijden. Hij zal nu een tijdrit moeten gaan rijden om erbij te gaan komen. Maar dan ben ik toch heel benieuwd wie die man van Rabobank is die daar op de grond lag. Nou, voorlopig krijgen we daar geen beelden van. Het is jammer dat we dat niet kunnen zien. Dus gaan we maar even naar de kop, want de voorsprong is inmiddels wel weer teruggelopen. Tot onder de minuut, Joris. En dat... Uh is jammer voor ze, want die groep is zojuist een grote snelweg opgedraaid. De N63 mocht u thuis op de kaart zitten volgen. Er zijn van die mensen de N63. Ze zitten helemaal rechts van de weg, want de wind komt van links en die plaagt de renners behoorlijk. Maxime Bouet doet lange beurten op kop. Hij is één van de vier Fransen in de kopgroep en er zitten vier van de vijf Franse ploegen in deze toer in die kopgroep. Alleen Frans de Jeu ontbreekt, maar dat is ook een ploeg van meer lange Ontsnappingen in de bergen met mannen als Federico en Cazar, maar wel van de partij dus COVIDis, uh, Eurocar, AG2R en de andere ploeg. En dat is Natuurlijk, Sarge, Sarge, Maar we gaan terug naar Guillaume. Ja, ik pak hem nog even weer op. En ik weet inmiddels wie de man van Rabobank is. En er ligt weer een hele stapel daar. Uh, in één keer hoor. Ja, het wordt nerveus in die slotfase. Maar de man van Rabobank was niet Robert Griesinger. Het was uh, Sanchez die daar uh, op de grond lag. En uh, nu ben ik toch echt uh, afgeleid. Want ook hier, deze val, gebeurt dan ergens ja, in het midden van het uh, peloton. Het zijn van die momenten. Ja, de hekken staan daar een klein beetje naar voren. En dan zie je dan zo'n hele kluwe fietsen. Zie je daar liggen met allemaal mannetjes. Dit is niet de zwaarste val. Valpartij. Dit valt allemaal nog wel mee. De meesten staan gewoon met de sturen in elkaar gehaakt. Met de wielen in elkaar. Een man van Radio Shack staat er ook aan de kant van de weg. Het is geen van de grote namen van Radio Shack. Het is Jens Folks geloof ik die daarbij stond. Die zag ik daar aan de kant staan. Maar goed, nog even die eerste valpartij. Het was Luis Leon Sanchez die erbij lag. Rojas van Mobistar. Hij was dus de man van de Spaanse ploeg die daar lag. En het was natuurlijk Michael Rogers. Maar die hadden we al genoemd. Die inmiddels zijn achtervolging weer begonnen is. Het de peloton is wel gebroken hoor. We zien 1, 2, 3 stukken waarbij het lastig is om te zien wie er in die laatste groep zit. We kijken naar Sanchez inmiddels. Die lijkt wat gewond geraakt aan zijn hand. Tenminste zo gedraagt hij zich. Hij krijgt wel een bidon vanuit de ploegleiding aangereikt. Ja, en het is een fotograferende toeschouwer wat door die valpartij ontstaat. Het zijn twee mannen van Orica Greenwich die daar moeten uitwijken. Ongelooflijk dat mensen in de finale van een wielerkoers dit soort risico's nemen. Dat ze op de weg gaan staan met fototoestellen. Maar daardoor ontstond die laatste valpartij. Nou, het ziet er naar uit dat de kopmannen van Rabobank in elk geval nog erbij zitten. Dat geldt ook voor de mannen van Van Kanselij en van de Argos Shimano-ploeg uit Nederland. Zij er nog bij, maar het peloton is wel al teruggebracht met een aantal manschappen. Er zijn een paar groepjes af. 31 seconden nog het verschil. 20,7 kilometer te rijden. En we gaan even naar de EK Atletiek. Voor Nederland succesvol. En ook vandaag op de 4x100 meter veroverden de vrouwen toch wel verrassend. Een zilveren medaille achter de superieure Duitsers. Maar ver voor de rest van het veld. En een nieuw Nederlands record ook. En die houtkamp. Onze verslaggever daar wing de vier vrouwen op. Dames, gefeliciteerd. Ze staan hier met z'n vieren. Uh, vlaggen, Nederlandse vlaggen bij zich. Uh, ja, jullie eerste reactie. Ik geef het rijtje af. Ja, super. Geweldig gevoel. Echt top. Ja, heel leuk. Ja. Heerlijk. Mooi sfeer in het stadion. Iedereen zit er. Het is vol. Echt geweldig. Ja, het is natuurlijk super dat je tweede wordt in uh, zo'n veld. Er zijn een paar hele sterke teams. We gingen net door naar de, naar de finale. En als je dan laat zien dat je dan als tweede over de lijn komt. Ja, geweldig. laatste antwoord is dat van de Schippers. Uh, het is inderdaad uniek. Uh, door het uh, desqualificeren van Groot-Brittannië staan we nu in de finale. En 42-80 uh, uh, ook nog. Ja, dat, ja, in is gebeurt het gewoon. Er zijn wissels die niet goed gaan. Dat, dat kan gewoon gebeuren. Dat had ons ook kunnen gebeuren. Maar ja, met een beetje geluk kunnen we nu door. En uh, Soms moet je een klein beetje geluk hebben. Een klein beetje geluk. Had je gisteravond niet? Nee, nee. Gisteravond heb ik hem niet zo leuk afgesloten. Maar dan uh, was het net extra gemotiveerd om hier gewoon echt keihard te lopen in het team. Want ik weet dat we een snel team zijn. En we uh, hadden lekker positief omzetten en gewoon gaan weer. Eva hey, Lubbers, hoe uh, was die ronde? Die eeuwronde, ja geweldig. Het vergeet nu al een beetje door te dringen. Het gaat echt in zo'n flow en alles gaat letterlijk, letterlijk heel snel. En dan, dan komt Jamil over de finish en dan zie je dat je gewoon tweede bent. En dat, is, dat is mooi. Ja, dat moment dat je over de finish komt, hoe is dat dan? Ja, dat is gewoon, uh, ja je bent gewoon druk bezig met de focus op, uh, ja, ik dan op Eva, die om me aan komt rennen. En dan zie ik op welke plekjes je en dan zie ik wat ik moet doen. En dan is het gewoon gaan, gaan, gaan, gaan, gaan, zo hard als je kan. En dan kom je over de finish en dan sta je tweede. En uh, ja, met een toptijd. Ja, dat is gewoon super. Mag jij het afsluiten, want we gaan ook nog naar Londen toe. Ja. Wat denk je? Wat denk ik? Ja, ik denk dat het heel leuk wordt in Londen. Heel spannend ook. En ik denk wel dat we, dat we ook veel harder kunnen lopen. Geniet van dames. Van harte gefeliciteerd. Ja. Vier keer honderd vrouwen, dus zilver op de EK. Bart Voskamp, zes vluchters in het vizier, twee valpartijen... gebroken peloton, de klassieke chaos... De klassieke chaos. En, uh, kijk, als je, als je valpartij hoort in het peloton, dan word je sowieso nerveus. Dus dat betekent van nog meer van voren zitten want om die valpartijen voor te zijn. Maar dat gaan ze allemaal doen. Uh, dus ja, het is, het, is, het is gewoon een chaos uh, nu, de, nu de laatste kilometers. En het zal, ze hebben natuurlijk relatief rustig kunnen rijden in het peloton. Dus iedereen is ook fris om, om zich van voren te kunnen mengen voor die finale. Dus ja, dan zie je wat er gebeurt. En dan zie je die tweede valpartij ontstaan bij een man met een fototoestel op de straat staat. Ja, dat is, is, ook, is ook klassiek, hè? Dat, uh, dat kent ook iedereen. Kijk, de enige plek om uh, naar voren te rijden is de zijkant. En zolang die weg breed is en je hebt daar de ruimte gaat had, maar dan duik je die, uh, die dorp in waar het wat bochtig wordt... en waar uh, verkeersremmende uh, maatregelen staan. Ja, en dan staat er nog een keer zo'n sukkel met een foto toestel <lacht> die die snelheid totaal niet inschat. W wat deed je daar zelf aan als je dat zou gaan komen? Dat zie je, zie je niet gebeuren. Nou ja, goed, die, die jongen die aan die zijkant ziet... die ziet het nog gebeuren, maar die moet naar binnen sturen. En dan degene die aan de binnenkant zitten, ja, die moet remmen. En die daarachter zitten, die gaan vallen. Kortom. We gaan naar de Tour Guillot, want eh, het is chaotisch. Zijn er al echte slachtoffers te melden? Nee, echt een slachtoffer. Ja, we zagen die Rogers zagen we net uh, in achtervolging. We zagen natuurlijk Luis Leon Sanchez in achtervolging. Dat was toch de valpartij die er het uh, nou, vervelendst uitzag. Omdat die renners even op de grond bleven liggen, maar uiteindelijk toch hun weg uh, vervolgd. En ik kijk nu naar Marcus Boerkat. Uh, die uh, zit eventjes uh, gas te geven aan de kop van het uh, peloton. Hij is uh, ploeggenoot van Cadel Evans. Evans die... Uh, wow, dat was ook een gevaarlijk momentje. Want uh, daar zat een oneffenheid in een afdaling, precies in een bocht. En je zag dat Rogers echt uh, de fiets eventjes... deed. het was een fles. Een uh, plastic fles. Die daar over de weg waaide. Nou het valt allemaal nog mee. Maar je ziet toch dat het nerveus wordt hoor. In die slotfase in het peloton. Die tweede valpartij trouwens. Daar was Alejandro Valverde bij betrokken. Ze rijdt inmiddels wel weer. Maar rijdt aan de achterkant van het peloton. Maxime Monfort zat daarbij. Thomas Voeckler. Ik zag ook Laurens Stendam in een tweede groepje. Die probeerde weer aansluiting te krijgen bij dat peloton. Maar zo geeft het maar weer aan hoe lastig het is. Uh, we kijken weer naar die kop van het peloton. Ik zie ook de voormalige Franse kampioen. Sylvain Chavanel die daar goed mee rijdt. Daar vooraan voor Quickstep. We zien Bradley Wiggins in die groene trui. Nee. De echte favorieten. Die zorgen er wel voor dat ze goed vooraan blijven rijden. Dat ze proberen uit de gevarenzone te blijven. Nou, gevarenzone. 20 seconden nog maar. Is het verschil tussen de kopgroep en dat peloton. Dat betekent, Joris, dat jij voor de kopgroep rijdt. Dat klopt. Alles wat achter die kopgroep zat is naar voren gestuurd. En dat gebeurde net in een loeiende afdaling. Waardoor het een heel mooi spektakel werd. De koplopers keken ook een beetje verbaasd toen dat allemaal voorbij kwam. Al die auto's en motoren. Urtasun had net een kopbeurt gedaan. En die keek van wat gebeurt er nu. Is het nu al voorbij. En toen een afdaling waarin het peloton dus zometeen gaat belanden. En dan zal het wel gebeurd zijn met de zes dapperen van vandaag. Met Jean, met Urtasun, met Bouet, Ede, Delaplace en Morkov. Hij houdt tenminste nog de bolletjes trui over aan deze ontsnapping. Aan dit avontuur op weg naar Serain. Dwars door de Ardennen, door Wallonië. Maar de rest zal zometeen dus op een wat meer teleurstellende wijze ingerekend worden... door. Het peloton en dan komt die slotfase dichterbij, waarin de mannen met een punch het gaan opnemen tegen de klassementrenners, die natuurlijk allemaal dolgraag voor in het peloton blijven. In deze linker slotfase van de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. De wetten van de zwaartekracht in de Tour de France was na 193 dagen in de ruimte ook van toepassing op André Kuipers. Hij is weer veilig terug op aarde. Even na kwart over tien. Vanochtend landde hij in Kazachstan. In de capsule zaten ook de Amerikaan Don Pettit en de Rus Oleg Kononenko. Correspondent Geert Groot-Koelkamp volgde de landing vanuit het commandocentrum in Moskou. Het lijkt allemaal routine in een vluchtleidingscentrum bij Moskou, maar dat is maar schijn. Ruimtevaart is secondenwerk. En daarom staan hier op het enorme elektronische scherm in de zaal... alle cruciale fasen van de terugkeer van de Soyuz met André Kuipers aan boord aangegeven. Tot op de seconde nauwkeurig. Want als er iets misgaat, als er ergens vertraging optreedt, kan dat grote gevolgen hebben. En dat weet ook oud-ESA-astronaut Frank De Winne uit België, die de verrichtingen van Kuipers hier op de voet volgt. Uh, het is natuurlijk uh, ja, een van de kritieke momenten uh, van de vlucht. Uh, en naar gelang dat je dichter komt, uh, vooral uh, het aanstellen van de motor, die dan, de afremmingsmotor, hè, die dan uh, natuurlijk uh, goed moet werken. En die heeft toch ja, uh, gedurende zes maanden stilgelegen uh, in de ruimte. En die moet dan terug opgestart worden. Uh, en daarna ook uh, natuurlijk de re-entry, terugkeren in de atmosfeer. En toch een heel hoge temperatuur aan de buitenkant van de capsule. Uh, 2000 graden. En dan het eindelijk uh, het openen van de parachute. En ik keer dat ja, de parachute geopend is en dat je de capsule... Uh, als je hangen onder de parachute, ja, dan is eigenlijk de, de spanning toch grotendeels weg. Dan weet je dat alles goed gaat aflopen. En het ging ook deze keer weer goed, zoals bijna altijd. En dus ontlaat die onderhuidse spanning in het vluchtleidingscentrum zich in een hartelijk applaus. En dan is het wachten op de astronauten. Hoe zien ze eruit? Hoe voelen ze zich? Het duurt even. De Rus Alek Kananenko ziet bleek en is kort af. Hij voelt zich beroerd. En hetzelfde lijkt te gelden voor de Amerikaan Don Pettit. En dat is een beetje zoals je ja, op, een, op een boot zit, hè, binnenin, en dat je niet naar buiten kan kijken. En dan krijg je ook al die uh, verschillende sensaties. En verschillende mensen reageren daar op verschillende manieren op. En dat duurt inderdaad, uh, kan een tijdje duren voor al dat je terug uh, helemaal uh, bekomen bent van uh, die toch uh, uh, niet emoties, maar van toch dat, dat hele gebeuren. Ja, dat kan niet... Zo niet André Kuipers, die in de zaal in Moskou een applausje krijgt als hij met een brede grens uit de sojus wordt gedragen en al snel aan de telefoon hangt. Zoals later blijkt, met collega Frank de winnen. Uh, André is altijd uh, monter uh, en opgewekt. Dus uh, dat zal wel ook wat uh, met het uh, karakter te maken hebben, denk ik. En het is altijd een plezier uh, om met uh, André samen te werken. Uh, maar het hangt ook een beetje van persoon tot persoon af. En het hangt ook van moment tot moment af. Uh, uh, niet elke landing is hetzelfde, en uh, niet elke terugkeer is hetzelfde. De grote koel kwam vanuit Moskou en beelden van deze terugkeer, de landing met het bleke gezicht van André Kuipers op de website nos.nl. Wij gaan naar de tour. Joris van der Berg werd voor de kopgroep uitgestuurd met de motor. Betekent dat Gio dat ze inmiddels te pakken hebben? Nee, nog steeds niet. Tom, 18 seconden is het verschil nu tussen de kopgroep en het peloton. En als ze achterom kijken, dan zien ze dat peloton naderen. Ik zag trouwens ook al iets dat me wel deugd doet. Ik zag Robert Geesink naar voren gebracht worden door een ploegmaat van hem. Door Maarten Wijnands, Proberen uit de gevarenzone te blijven. Dat is de opdracht die Robert Geesink heeft meegekregen. En ik moet eerlijk zeggen dat hij anders op de fiets zit. Maar ja, even afkloppen, ophoudt. Dan vorig jaar. Steven Kruiswijk zie ik daar ook behoorlijk vooraan zitten. Daar in dat Peloton. Attent meerijden op dit moment. Zorgen dat je niet een bij een valpartij betrokken raakt. Want het peloton. het slingert af en toe van links naar rechts. Nu weer over van die verdrijvingsstrepen. Eh, in het midden van de weg. En dan zie je ze gewoon li van links naar rechts kwakken. over die hele weg. Levensgevaarlijk af en toe. Ik weet dat er één man in elk geval op achterstand rijdt. Dat is Joaquin Rojas. de sprinter van de Movistar ploeg. Hij doet dus in elk geval niet mee. Maxime Monfort is de laatste die zojuist aansluiting heeft gekregen bij het peloton. Ja, en daarvoor rijdt dus toch nog steeds die kopgroep. Maar jongens, jij rijdt daarvoor. Jij ziet een beetje hoe die weg daar loopt. Het is gevaarlijk. Het is heel gevaarlijk. Het is ook een beetje een naargeestige omgeving hier. Niet het mooiste stuk van deze etappe. Integendeel, veel industrie, grauwe gebouwen pakken bakstenen langs de weg. We rijden ook langs de Maas. En daar is natuurlijk ook een heleboel aan de hand in het havengedeelte hier richting Serain. In de laatste tien kilometer van die etappe. Jij noemde Maxime Monfort. Dat is een andere verdette natuurlijk van de mensen hier. Want hij is een van de twee grote walen die deelnemen aan deze Ronde van Frankrijk. Die andere is natuurlijk de, de reeds vaak genoemde Philippe Gilbert. En zij tweeën worden nogal eens toegejuicht door de mensen hier langs de weg van wie natuurlijk... ...velen hier uit Wallonië komen. Nog een kilometer of negen, een moeilijke rotonde juist gehad. Het peloton gaat daar zo doorheen. Nog altijd geen hergroepering, omdat ze in het peloton natuurlijk ook bezig zijn... ...zoals je al zei, met de veiligheid. En dan willen ze het moment van hergroepering nogal eens zo lang mogelijk willen uitstellen. Maar de finale komt onmiskenbaar naderbij in de eerste etappe van de Tour. Bart Voskamp, leg ons nog eens even uit dat moment van hergroepering... wat nu aanstaande is. Dat is ook altijd een speciaal moment, hè? Want dan heb je nog gelukzoekers. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Wat, waarom is dat zo'n speciaal moment? Nou, het is, het is, het is, Je krijgt waarschijnlijk tenminste, dat denk ik, straks nog één renner... die probeert nog even wat langer vooruit te rijden als de rest... om uh, het braafste jongetje van de klas te zijn... en uh, de meest strijdlustigste renner uh, te, te, gehuldigd te worden. Uh, dus die strijd krijg je nog even. en uh, Soms gaan ze elkaar nog handjes geven, maar ik denk in dit geval niet. Want er komt, uh, komt zo'n grote wolf daar, daarachteraan... Ja. Dat, je, dat je met angst en beven wordt... Gehaald. Nou, dan krijg je het moment uh, dat renners al een beetje op de wip zitten... van nou, als ze terug worden gepakt, dan ga ik. Dan pak ik uh, het cameramoment en uh, de publiciteit, maar... Ik moet eerlijk zeggen, het tempo ligt nu wel heel hoog. Dus wil je daar vooruit rijden, ja, dan moet je niet eentje 70 kunnen rijden. dat kunnen er niet zoveel. Welke ploeg kan jij dat zien? Heeft nu zo aan de kop van het peloton gesleurd. Is dat de ploeg van de gele trui draagt? Wie doet het? Ja, de, de, de, de ploeg van de gele trui heeft natuurlijk uh, gezorgd... Dat, uh, dat de vluchters niet te ver zijn weggelopen. Maar nu is het aan de sprintersploegen en andere nerveuze uh, ploegen... Die, die hun renner van voren willen hebben. Dus uh, het, het zal een wisseling van, van, van wacht zijn. BMC heeft natuurlijk al wat op kop gereden. Uh, er komen andere ploegen. Gekomen er weer bij. En als die weer stilvallen, komen er weer nieuwe. Dus het gaat niet meer stilvallen. We gaan naar het gesleur bij het peloton Guyulippens. Nul seconden staat er op mijn scherm, maar ik zie toch met eigen ogen dat het verschil tussen de kopgroep en het peloton, de zes man en het peloton, nog steeds een metertje of vijftig is. Ze zijn er nog niet helemaal en inderdaad hoor, braafste jongetje van de klas die probeert nu weg te rijden. Maxime Bouet die springt nu weg om in ieder geval nog tot strijdlustigste renner van deze etappe uitgeroepen te worden. Dan krijgt de man van Covidis met zich mee, Nicolas Edet, en de rest laat zich moedwillig inlopen nu door het peloton waar het tempo zojuist werd gemaakt, door de Orica GreenEdge ploeg, die Australische ploeg, want dat is een man die in die ploeg rijdt. Ja, die noemen we voortdurend maar niet, maar die zouden het ook wel eens kunnen gaan doen in deze etappe. En dan heb ik het niet over hun sprinter, Matthew Cos. maar dan heb ik over Simon Gerrans, de kopman. Want die kan dit ook wel hoor, zo'n klimmetje. Dat heeft hij al vaker laten zien. Ik denk aan de Tour Down Under. Hij kan dat heel erg goed. De laatste man, de last man standing, wordt op dit moment ingelopen. En nu is het een lotto die het tempo voert in het peloton. Ze rijden langs de Maas, en als jij naar rechts kijkt, dan moet je zo'n beetje die aankomst kunnen zien liggen. In de verte kan ik die ook zien Gio, want hij is dan qua koers nog een 9 kilometer nu van ons verwijderd, maar dat is dus hemelsbreed veel minder. En je zei het al, Gerrans, ik zag hem vanmorgen voor de start. Hij zag er heel gedreven en strak en gevaarlijk uit, die Australiër, die we altijd een beetje vergeten in onze voorbeschouwingen, maar die natuurlijk wel degelijk tot grootste dingen in staat is. Misschien zelfs wel later dit jaar bij het wereldkampioenschap op de Kouwberg, maar dat is september. Nu is het 1 juli, eerste etappe van de ronde van Frank. En die slotklim komt eraan. 2,5 kilometer. Een etappe op het lijf van Philippe Gilbert geschreven. De man hier uit de buurt. De man die een jaar geleden zo verschrikkelijk goed bezig was. Met name in het voorjaar. Dat deed hij in de Belgische kampioenstrui. Die heeft hij inmiddels moeten inleveren bij Tom Bonen. Na een wat kwakkelend voorjaar ook. Maar het lijkt erop, zeker gezien zijn proloog van gisteren... dat Gilbert... Met name nu wil gaan pieken. Zijn eerste piek heeft op 1 juli op die eerste dag in zijn Wallonië in de Ronde van Frankrijk. Maar er zijn natuurlijk veel meer kapers op de kust. Sagan, de mannen van Movistar, Gerens en misschien wel een vreemde Nederlander. Ik noem maar wat, Geesink Poels. We gaan het allemaal zien over 7 kilometer en een beetje. We blijven dat allemaal voor u in de gaten houden. En we krijgen ook zo de finale van de vier keer 100 meter van de mannen. Wees gerust, u mist niks op Radio Sport Zomer. Uh, Bart Voskamp, uh, ze worden allemaal genoemd, en we kennen namelijk de, de rabo's. Het feit dat Geesink hier van voren wil rijden, of in ieder geval naar voren gebracht wordt, dat is een teken, uh, zei Guido, dat hij er anders bij zit dan een jaar geleden. Is, is dat gevoel bij jou er ook? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat hij vorig jaar datzelfde gevoel ook had. En uh, kijk, eromheen wordt maar continu uh, druk bij hem weggenomen door te zeggen van nou, we kijken wel en we zien wel, we gaan van de toer genieten. Maar ja, die jongen die heeft de aspiraties natuurlijk om in de top 5 te rijden. Ja, dan kun je het niet veroorloven om van achteren te zitten op dit moment. En grote renners, de Armstrongs en zo, die, die, die zag je eigenlijk drie weken van voren rijden. Dat, dat moet bijna als je om, om al die risico's uit te sluiten. Ja, je hebt, in al die dagen mag je nergens een steekje laten vallen. En die eerste, eerste dagen zou gewoon echt super zonde zijn. Terwijl het niet lastig is dat je zomaar een minuut verliest door een tijd door van achteren te rijden. Dus niemand kan zich dat veroorloven en zeker niet hij. En het tempo, daar hoef je geen kenner voor te zijn, ligt ongelooflijk hoog. Hier kom je niet meer weg, hè? Nee, dat is, dit, is, uh, dit is echt al uh, sprintsnelheid op dit niveau. Je ziet ook renners, die kunnen heel kort maar op kop en dan moeten ze weg. Omdat ze dat tempo van die 65 kilometer per uur, ja, dat hou je een aantal honderden meters vol en dan weer op. Tijd voor het sprintgeweld op de Spikes. Het EK atletiek in Helsinki, de 400 meter bij de Mannen en die hardkamp. Ik zit wat onrustig op mijn bankje, want het gaat allemaal zo goed voor Nederland. Het beste EK ooit, met drie keer zilver en één keer goud. En nu de vier keer 100 meter met de mannen, de Nederlandse oranje mannen. Daarbij twee medaillewinnaars, Jureni Martina en Patrick van Luik. De respectieve lopend als tweede en als vierde loper. Op dit moment ook bezig, een Nederlandse Monique Jansen. Zij is bezig met discuswerpen, heeft twee keer gegooid, staat op de negende plaats. Moet even nog een keer ietsje beter gooien om bij de beste achterkomen om de laatste drie uh, nog te mogen doen. De uh, deelnemende landen zijn bijna allemaal voorgesteld en Nederland loopt in de buitenbaan. Ik denk dat dat redelijk gunstig is omdat die bochten hier zo verschrikkelijk moeilijk zijn en heel strak zijn dat je aan de buitenkant nog uh, het minste last daarvan hebt. Brian Mariano is de openingsloper, Jorendi Martina de tweede man, Giovanni Cudrington, de derde man en Patrick van Luik de zilveren man op de 200 meter gisteren als slotloper. En kunnen ze het net Net zo mooi doen als Kadien Versel, Daphne Schippers, Eva Lubbers en Jamil Samuel. Die in dat prachtige Nederlandse record van 42-80 zilver haalden. Het wordt stil in dit prachtige stadion. Wat een heerlijke, genietende mensen eh, bij deze atletiek. Eh, de toestroom van liefhebbers. De heren gaan klaarzitten in de startblokken. Belangrijkste tegenstanders: natuurlijk Frankrijk met Lemaître. Maar ook Groot-Brittannië. Een hele sterke ploeg: met Malcolm, met Dwayne Chambers, met James Ellington en met Mark Lewis Francis. Maar in Nederland met Mariano, Martina, Cuddington en Van Luik. Zij zitten er klaar voor. Het belangrijkste is natuurlijk dat stokje goed overgeven. De vlaggen. Die nu nog rood zijn bij de juryleden. Die kijken of de handen goed achter het lijntje staan. Die gaan nu naar beneden. En dan zegt de starter dat de heren zich gereed moeten maken. En dan klaar voor de start. Dan gaan die... Ongelooflijk gespierde billen omhoog. En dan zijn ze weg. En zijn goed weg. Kijken we naar uh, de eerste man voor Nederland. Naar Brian Mariano. Snelle jongen. Kan uh, overgeven aan de allersnelste voor Nederland. Shireni Martina. Dat is goed. Dat is goed gegaan. Uh, men ligt uh, nog steeds voor. En Mariano zegt tegen Martina. doorlopen jongen. doorlopen Hij loopt nog een beetje achteraan Dan het overgeven aan de volgende man. Aan Giovanni Codrington. Codrington loopt ook nog heel goed. En moet hem overgeven aan Van Luik. Nu wordt het een belangrijk moment. Want nu komen ze de bocht uit. Maar Nederland zit er goed.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 Nederlands record 38-34. De slotkilometers van deze eerste etappe. Gio Lippens. Grote mannen komen naar voren in het peloton. Cadel Evans wordt naar voren gebracht. Daar Ik zie Robert Geesink daar ook nog zitten op dat kleine verzetje. Maar dat heeft hij wel nodig daar op die steile klim. Terwijl we ze juist de sprinter van de Lotto-ploeg, André Grijpel, heel hard op kop zagen rijden. Dat doet hij natuurlijk allemaal voor de klimmers uit zijn ploeg. Maar Grijpel is inmiddels van kop afgegaan. We hebben nog 2,8 kilometer te rijden. We zijn echt begonnen aan de beklim van de Cote de Serain. En wat een klim is dat. Nou zijn het de mannen van Orica Greenwich die daar tempo maken. Stuart O'Grady, dat is wel mooi. Want dat is de man die de laatste keer dat ze hier naar boven reden... de gele trui mocht aantrekken. En hij zit nog steeds gewoon in dit peloton. Zij gaan voor die Simon Gerrans. Ze gaan misschien ook wel voor Mikel Albassini. De Zwitser uit die ploeg die het zo goed gaat doen. En daarachter, ja, ik zie hem zitten hoor. Peter Sagan zie ik daar al op het Vinkentouw zitten. Naast Cadel Evans. Al die favorieten daar, al die grote mannen daar. Nu al aan kop. 2,2 kilometer nog, Joris. Het is een ontzettend moeilijke klim en het zit hem vooral in die klinkertjes daar. Daar ongeveer twee kilometer voor de finish. Daar gaat straks de slag vallen. Daarna is het een echte Sagan streep naar de finish. Als hij dat stuk kan overleven dan gaat Peter Sagan hier gewoon vieren, denk ik. Twee kilometer nog te klimmen daar op dat uh, stuk waar Joris het zojuist over had. Een lastig uh, stuk en daar zagen we de man van Green uh, Greenet die eraf gaat. Uh, Mark Cavendish gaat er nu ook af. Natuurlijk, de echte sprinters die kunnen het niet bolwerken. Hier gaat Sylvain Chavanel. Chavanel gaat hier, probeert de overwinning te pakken. Heeft een klein gaatje. 1,8 kilometer nog. Chavanel wordt teruggepakt. Ik dacht dat het Gerrans is die daar aan zijn wiel zit. En zie ik daar dan Jurgen van der Broek erachteraan komen. Nog voor de gele trui van Fabian Cancelara. Doe maar. Hij kan het nog steeds hoor. Cancelara blijft er gewoon bij. Gaat hij dan gewoon zijn gele trui behouden na deze etappe? Boris van Hagen zie ik daar nog bij. Ik zie Sagan erbij. Dan komt dat hele spul voorbij. Bouke Mollema, Robert Gesink Ze zitten er allemaal nog bij. Sanchez. En dan heb ik over Samuel Sanchez. Die zitten erbij. En nou een aanval van Fabian Cancelara. De man in de gele trui. Wat een dappere poging. Hij zou niet aanvallen, zeiden ze. Maar hij doet het toch gewoon. Michael Bogut voorspelde. De man in de gele trui zal toch zeker zelf niet aanvallen. Maar hij doet het toch gewoon, hoor. Fabian Cancellara, De man in de gele trui denkt aanval is de beste verdediging. Hij krijgt Peter Sagan met zich mee. Nog 1,3 kilometer. Fabian Cancellara, nu niet op de kasseitjes maar op de klinkertjes ze zijn bijna. Ja, op het steile stuk hebben ze in elk geval gehad. Nog 1,1 kilometer. En Cancellara maakt een gebaar naar Peter Sagan. Want, joh neem nou eens even over. Want ik rij al zo lang op kop. Nou kan hij dat als de beste. Hij kan natuurlijk geweldig tijd rijden. Gisteren won hij de proloog met 7 seconden voorsprong op de naaste belagers Maar Sagan is niet gek. Die denkt ook van ik blijf lekker in je wiel zitten. Boers van Hagen komt eraan. Ja, nou Peter Sagan, nou moet je gaan nadenken. Spring je over uh,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 Mooi gezicht hoor, drie man los van de rest. Wat voor namen zijn dit, zeg. De man in de gele trui, Fabian Cancellara, De man in de Noorse kampioenstrui, Edvald Boerson hagen En de man in de Slovaakse kampioenstrui, Peter Sagan. Wat heeft hij allemaal al niet gewonnen? Meerdere etappes in de ronde van Zwitserland. Meerdere etappes in de ronde van Californië. Hij kan sprinten als de beste. En nu komt het gewoon op een sprintje aan. Cancellara, Ja, hij blijft tempo maken. Dat deed hij in Milaan San Remo ook. Hij gaat met de moed en Want hij wil dan in ieder geval een en hij weet dat hij die gele trui vast hoort. U hoort het al aan de achterkant. Ik zie Robert Gees In één bouke zie ik daar weg sprinten uit het peloton. En dan moeten ze echt gaan sprinten daar vooraan. Het is Cancellara die de sprint aangaat. Voor Sagan. Voor Boasson Hagen. Sagan, Sagan. Sagan. Sagan. Sagan komt er overheen. Peter Sagan gaat hier de etappe winnen. Jawel hoor. Hij doet het. De man uit Slowakije. Hij wint de etappe met voorsprong op Peter Sagan. Dan is het Boasson. En dan is het bouke Naast Ik dacht dat het kedell Evans was. Ik zie Val verder daar over de streep komen dan Geising. Al die mannen zitten erbij. De klassementsmannen doen het prima. Maar wat een koek trouwens van die Kanselara... om zijn gele trui te verdedigen. Geweldig dat hij het op die manier doet. Nu komt Wout Pols geloof ik over de streep. Jawel hoor, het is Wout Pols die ik daar zie aankomen. Steven Kruiswijk. die hebben allemaal wel wat achterstand opgelopen. Want er vielen gaatjes en dat betekent dat ze achterstand hebben opgelopen in deze etappe. Maar de grote man van deze etappe is een man uit Slovakije. Johnny Hooghuis. Inmiddels, trouwens, ook over de finish. Die komt onder onze commentaarpositie door. Wat een prachtige overwinning van de man. op wie we toch ook allemaal rekenden. Hij maakt het waar. Peter Sagan uit Slowakije. Grootheid hoor. Eerste etappe. er gaan er meer volgen. Drie over half zes. De wereld draait gewoon door. Hoofdbron van het nieuws. Mark Visser. Turkije heeft 6 F-16 de lucht ingestuurd bij de Syrische grens. De Turken zeggen dat Syrische helikopters bij de grens een aantal vluchten hebben gemaakt. Tot drie keer toe zouden helikopters te dicht bij de grens hebben gevlogen. Vorige maand haalde Syrië een Turkse straaljager neer. De incident leidde tot een verdere verslechtering van de relaties tussen beide landen.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 Ja, met buien die nog over het land trekken. Het zijn kleine buitjes, ze kunnen kort maar heftig zijn. zou nog een klap onweer bij kunnen zitten. Ze gaan geleidelijk aan wel verdwijnen. En vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Dat is het sowieso vannacht. Met flinke opklaringen en een minimumtemperatuur van ongeveer 10 graden. Dan morgen, periode met zon, maar ook veel sluierwolken. De meeste sluierwolken in het oosten van het land, in het westen van het land... komt de zon er wat makkelijker doorheen. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Het blijft waarschijnlijk droog en de waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. En de temperatuur loopt dagen daarna weer verderop, dinsdag 23, woensdag 25 graden. Maar met het oplopen van de temperatuur neemt ook de kans op een regen- of onwisbui in de middag en avond toe. Dit is de Radio 1 Sportzomer. vooral even terugkijken en uitblazen van die 400 meter bij de mannen en Gio Lippens. Eh, ja, van een prachtige, prachtige oh. slotkilometers eh, in die eerste toeretap, Echt prachtig hoor. Ja, ik wou bijna zeggen zelden gezien. Maar we hebben natuurlijk hele mooie kunstjes gezien. Ik kan me nog een overwinning van Fabian Cancellara herinneren in Compiègne. Toen hij ook in de slotfase gewoon wegreed bij het peloton. En toen won hij. Nu kon hij het niet bolwerken. Maar ja, dat wist hij eigenlijk op voorhand al wel. Want Peter Sagan, als je die meeneemt naar de streep... dan ben je eigenlijk geklopt. Ook Boaz van Hagen kon hij tegen dat geweld op. En kijk nog eventjes naar het klassement van aan de finish. Peter Sagan op de eerste plaats. Cancellara... Daar tweede. Dan Boasson Hagen op de vierde plek. Philippe Gilbert vijfde. Keurig gedaan. Bouke Mollema. Hij doet het gewoon hoor. op deze klim. Alejandro Valverde op de zesde plek. Zevende. Robert Geesink, Ik zei het net al. Hij is toch een andere Robert Geesink dan de Robert Geesink van vorig jaar. Dat hebben we ook al gezien op het NK toen hij zo lang meeging. Daarachter Daniel Martin, Ryder Hesjedal en Dries Devenijns. En dan gaan we verder naar beneden kijken. Dan zien we Bradley Wiggins. Ja, die zijn er allemaal op nul seconde geclasseerd. Dus vallen er geen gaten zo te zien. Dat vind ik toch wel vreemd. hoor. Want ik dacht toch echt wel dat er gaatjes uh, vielen. Maar uiteindelijk worden ze allemaal geclasseerd in dezelfde tijd. En wie zien we daar komen? Daar zien we Luis Leon Sanchez over de streep komen. In het uh, gezelschap van een van zijn ploegmaats van Rabobank Sanchez. Dus betrokken bij die valpartij. Dat is toch heel erg jammer dat hij op achterstand binnenkomt. Het is uh, Charlinghi die daarnaast uh, rijdt. Die daar uh, over de streep komt. We zagen zojuist ook uh, Laurens ten Dam over de streep komen. Die had ook achterstand. Maar die gaf nog een lekkere, vette knipbogen de richting van onze commentaarpositie. Hij was dus duidelijk bij Zinnen. Nou, prachtig in ieder geval dat Peter Sagan die etappe pakt. Ik ga ook nog eens even kijken of ik kan zien hoe het algemeen klassement ervoor staat. In ieder geval is het zo dat Cancellara in die gele trui rijdt. Want dat weten we wel 100% zeker. Hier zien we het staan. Uh, nou, dat kan haast niet. Nee, toch. Nee, dat kan niet. Stage ranking staat erbij. Nee, classification. General classification. Oftewel het algemeen klassement Cancellara op 1. Bradley Wiggins op 7. Want die zat er ook gewoon bij van Hel ook op 7. Daar is eigenlijk niet veel veranderd. Van Garderen op de vierde plek. Dan Boasson Hagen op de vijfde plek. Menchoff, Gilbert, Cadell Evans, Vincenzo Nibali en Ryder Hesjedal. Maar de beste Nederlander dus in deze etappe. En dat is knap te noemen hoor. Bauke Mollema, de man uit het noorden van het land die eigenlijk misschien wel heel stiekem had gehoopt hier op een overwinning. Maar dat uiteindelijk niet voor elkaar kreeg. Maar met die vijfde plaats mag hij tevreden zijn. Uh, uh, Sebastian Timmerman aan de finish. Is dat een goed baan man? Ja. Yo. Ja, ik, ik had het goede wiel van Gilbert. En ja, ik, dit soort sprintjes zeg maar, na een hele zware finale, daar liggen ligt me we meestal wel. Oef. Alles eruit, hè? Alles is helemaal, je bent helemaal leeg, hè? Ja, ja, zeker op zich. Was het qua tempo niet, niet een super zware dag, maar de laatste uur zoveel stress. En uh, ja, die finale was gewoon super zwaar. Er werd echt ontzettend hard gereden, het laatste, laatste stuk. En, uh, maar ik voelde, ik voelde me goed. Dan is het alsof er een knop omgaat, hè? Dan in één keer is daar die hectiek. Ja, precies. Maar dat, ja, dat was ook wat te verwachten, natuurlijk. Dat is altijd zo in de eerste, eerste dagen in de Tour. En, uh, ja. Je wist het nog van vorig jaar? Ja, nee, tuurlijk. Dat, dat, dat vergeet je niet zomaar. En, uh, ja, nu, nu kwamen we er gelukkig goed door. Ja. Zoeken jullie elkaar dan ook op? En zo, ja, wie, wie zat er bij jou? Nou, Chalingi die zat... Uh, het grootste deel van de dag bij mij. En uh, ja, in de finale deed, deed Maarten Weinand nog een hele, hele goede beurt... Om, uh, om mij en volgens mij ook Robert naar voren te rijden. Dus dat, uh, ja, dat was gewoon super. Ja. Geen, uh, geen rare dingen gebeurd vandaag is het belangrijkste? Nee, precies. Dus uh, goed overleefd. Oké, okay, dankjewel. Een raar Bart Voskamp was eigenlijk die overwinning voor Sakan ook niet. Een uitgekookte overwinning die je eigenlijk wel kon zien aankomen... in het wiel van Cancellara. Ja, hij werd natuurlijk mooi gelanceerd. En, uh, het was wel verrassend dat, dat Cancellara zelfs op het relatief steile stuk nog, uh, nog, nog weg kon rijden. Nou, toen hij dat gehad had, had hij natuurlijk maar één ding uh, verogen. Dat was doorrijden, want hij had een hele rappe man in zijn wiel. Ja, die kon hij toch niet kloppen. Dus dat heeft hij ook gedaan. Hij werd mooi gelanceerd. En uh, eigenlijk het de sprint een beetje voor getrokken. aangetrokken. Er um, zat dus Hagen natuurlijk nog een poosje op hangenwurg om weer bij die Cancellara te komen. Dus ja, die miste echt net even de slag om te kunnen winnen. De Nederlanders, 5 en 7. kan je zeggen... ja, goed, iedereen zit erbij. Maar is dat toch een goed teken dat ze zo ver van voren uh, mee zitten... Zeg maar, op dit toch uh, pittige finish? Dus? Ja, ik vind het echt een, een heel goed teken. En ik ben, ik ben blij dat ze, dat ze dat ze allebei kort zitten. Dat betekent dat... Ze, kijk, ze zouden ze elkaar ook wel wat uh, in het oog natuurlijk. En ze kunnen elkaar wat steunen. En ze willen natuurlijk ook niet voor elkaar onderdoen. Dus uh, Mollema, 5 en Geesting 7. Ja, dat, ik vind het echt knap. Je moet maar uh, in die hectiek van voren kunnen blijven. Dus ze hebben ook goed kunnen sturen, dat laatste stukje. En dat is ook belangrijk, die eerste... ...dagen... En Gilbert, de zo vaak genoemde. Uh, wordt vierde, dat is precies een beetje uh, waar hij dit seizoen staat ja, eigenlijk. Dat is, Hoe pijnlijk ook. Precies, dat, dat is inderdaad ook, uh, hij, is, hij is wel terug aan de top. maar hij, hij behoort bij de top, maar hij steekt er niet meer bovenuit. Dus hij is nu, uh, nu een beetje gewoon mens. Gewoon. Dus uh, hmm. gewoon voor de ereplaatsen en niet meer de bovenuit Terug op aarde. Wat is dan het verhaal van de dag, Cantelaar? De gele truidrager die dan plotseling toch van voren zit om zijn gele trui te verdedigen. Nou ja, het feit dat hij van voren zit is natuurlijk logisch. Hij heeft de hele dag kunnen profiteren van zijn ploeg. Dus hij heeft heel weinig van de hectiek meegemaakt. Gemaakt. Op het eind nemen, nemen de andere ploeg het over. Ja, dan moet je echt wel voor je eigen, voor je eigen ding knokken. Ze uh, draaiden volgens mij rond de 20ste ook de, de, de, bij het klimmetje op. Dus hè, daar zit je goed. En als je dan nog kunt demereren, ja, dan uh, ben je echt in vorm. De Tour is, uh, mogen we zeggen, nu echt begonnen. Gisteren is altijd leuk en aardig, vind ik. Maar vandaag neemt dat gevoel neemt nog meer toe. Hè. Je wordt het toestel mee ingenomen ongeveer. Hè? Ja, dat gevoel had ik zelf ook. Uh, en zeker het begin van de etappe is natuurlijk heel voorspelbaar. Groepje weg en die gaan natuurlijk teruggepakt worden. Maar op het moment dat ze teruggepakt worden... en je hebt zo'n mooie finale met een klimmetje... ja, dan ga je wel op het puntje van je stoel zitten. En dan, uh, dan wordt het gewoon echt leuk. En ik, uh, de komende dagen krijgen we natuurlijk weer ritten... Met, uh, met voor de echte sprinters, uh, Cavendish. Ja, is hij nog steeds zo rap? Ik denk het wel. Maar dat gaan we allemaal weer meemaken. We gaan het allemaal weer zien. We gaan nu even terug naar de finish. Want Robert Geesink, hij werd genoemd, Mollema werd vijfde, hoorde u net. Maar Robert Geesink zat er ook heel goed bij vandaag. Kwam uiteindelijk dus als zevende mee vooraan over de finish. En eh, Sebastian Timmermans stond daar gelukkig nog steeds. En dan ook zijn microfoon ook voor de, aan bij de hand. Hoe gevaarlijk was het, Robert? Nou ja, uiteindelijk denk ik niet dat ze echt, uh, echt heel vaak gevallen zijn. Zo. Maar het was gewoon uh, hectische aanloop. En, uh, uh, maar dat wisten we. En... Uh, hebben we hebben ons goed, uh, goed in staande gehouden, denk ik. Ja. Dat we goed gedaan, ja. Luis Leon Sanchez uh, gevallen. Heb je hem nog gezien, later of niet? Nee, nee hij wisselde van, van, van, van bike, van fiets. <laughs> nou, alles in het Engels. Ja, ja, het alles in het Engels over de communicatie. <laughs> en, uh, nee, ik hoorde dat hij van fiets wisselde. En uh, hoorde het uh, daarna aangaf dat hij uh, ja, in ieder geval niet, uh, niet goed was om, uh, om een sprint te rijden. Ja. Ja, ja. Hoe, heb jij, uh, hoe moeilijk is het dan om je te handhaven in zo'n jagend peloton? Nou ja, daar hebben, we, daar hebben we mannen voor die dat heel goed kunnen. Wie zat er bij jou? Uh, nou, het wisselde een beetje. Kijk, het is heel moeilijk. We hadden afgesproken wijn dan zo bij mij blijven bij Bouk. En uh, de rest uh, ja, we hadden de span niet waar, uh, waar het kon. Maar uh, hoe heet het? Het is heel moeilijk natuurlijk. Er is één grote wasmachine waar je de hele dag in, uh, in rondfietst om, om bij elkaar te blijven. Dus het wisselde een beetje, uiteindelijk zitten Maarten bouwk af en uh, ik heb mezelf een beetje. Ja, vier Maar de mannen hebben daarvoor perfect werk gedaan en gezorgd dat ik daar kon zitten. Kwam dus, uh, de dagzegen uh, nog zelfs eventjes in de buurt, hè? <laughs> voor jullie. <laughs> ja, ik, ben, uh, ik, ik zat een beetje, of ja, kwam een beetje in het gedrang. Iets naar voren gereden, dat had ik wel helemaal van voren. Dat was iets te vroeg. Maar uh, ja, in het uh, ook nog een goede sprint. Dus dat uh, was net even positioneren dan. Dus uh, daar moet ik nog even een beetje, <laughs> een beetje aan werken. Positioneren, goed zitten, belangrijker dan een, uh, dan, dan een dagprijs. Uh, Nee, ja, positioneren om die dag uh, zegen te pakken, zeg maar. Dus dat, uh, dat is een lastig werk, maar ja, bij de uh, 200 is dat uh, vooral instinctwerk En uh, dat, uh, dat ben ik nog even aan het kweken. Ben je blij dat het eerste weekend erop zit? <laughs> ja, voor ons is dat op zich, ja. Het is een weekend, maar morgen is weer exact dezelfde dag natuurlijk. Maar de eerste twee dagen zitten er inderdaad op en uh, maar morgen is het ook weer hectisch. Ik bedoel, ja, het was in uh, een paar jaar geleden, was het toch een van de rustigste ritten, maar... Uh, ja, het was iedereen zo relaxed dat uh, voor mij in, uh, de handen van het stuur af uh, deed terwijl hij door een gat reden. En dat ging niet goed. Dus uh, om aan te geven dat, uh, dat je altijd alert moet zijn in de tour. En uh, dus ook, uh, ook morgen en ook overmorgen. Het dus, ja, is ook... geen Verwalter, dit is de Tour. Het is iets, ja. iets hectischer. Ja. En je moet ja. wat toeschouwers ontwijken, ze nu en dan? Oh ja, inderdaad. Mensen, als jullie komen kijken, alsjeblieft die stoeltjes niet op de weg. Hassen. En dan als ze wegspringen, dat die stoeltjes er nog staan. Want dat is af en toe echt uh, hectischer. De hectiek, verwoord door Robert Geesink, Hij kwam als zevende over de eindstreep. En deze ontknoping samen met de EK atletiek in Helsinki leidt daartoe, Tom, dat jouw klachtenlijn ja. uh, is uitgesteld. Volgens mij gaan mensen overbellen morgen, morgen. niet overbellen, nee. Gewoon, eh. De mensen die in ieder geval vanmiddag hebben gebeld rond de klok van twee uur... die kwamen met de volgende klachten. In gesprek met Van het Hek. Tom van Dek, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, spreek met uh, de klaaglijn? Ja, dit is de enige echte klaaglijn, meneer. Oh. Tom van Dek, goedemiddag. Vertel het eens. Ik wilde even klagen over de sportzamer en tegelijkertijd ook weer niet. Tegelijkertijd ook weer niet. Wacht even, anders kan ik het niet uit elkaar houden. Dus uh, klagen en ook weer niet. Waar beginnen we mee? Ik mis de onderwerp normaal gesproken op de tijd van langs de lijn. Ja. Dat is altijd wat jullie doen en zo. Ja. En dat is op de, sport, op de site van de sportszomer niet zo. Kunnen jullie dat opzetten? Ja, maar die sportszomer gaat eigenlijk de hele dag door. Hè? Dat is het mooie. Je zet hem s morgens om tien uur aan en s'avonds om elf uur uit. En je weet, Wij weten ook niet wat er komt. Het laat zich helemaal leiden door het nieuws en de sport, zeg maar. Maar alle sport zit er ook in, hè? Uh, Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Jo. Doei. Doei. <lacht> Tom van Zek, goedemiddag. Goedemiddag, Tom, met uh, Ferdinand Hossenbux. Kijk, meneer Hossenbux, goedemiddag. Dag, dag, Tom, vanmiddag. Hebben we een, hebben we een nieuw adviesje over de bondscoach? Wat we... Nee, nee, Tom, ik wil vanmiddag even een klein ergernisje willen... Oh, een klein, klein. ergernisje, mee Hossenbux. Het gaat ja. Nou, weet je wat het is, Tom? Heel kort hoor. Ja. Het gaat over de Surinaamse gemeenschap. Die moet niet elk jaar tegen 1 juli aankomen zetten. met een excuus voor het slavernijverleden. Nee, niet meer doen? Nee, niet meer doen. Ze moeten een keer ophouden. Gewoon feest vieren, herdenken volgend jaar 150 jaar. Geweldig. Het is een mooi advies. Ik dank u zeer, hè. Is goed, Tom. Daag. Yo, hoi. Tom van Dijk, goedemiddag. Ik wou het even over. Ballen, over Van Marrewijk. Ja. En. Uh, ja, ik vind het onterecht dat Van Marrewijk is opgestapt. Ja, vindt u het jammer? Ja. Want wie had er dan moeten opstappen of had er helemaal niemand moeten opstappen? Nou, voor mij had Van Marrewijk niet hoeven op te stappen. Nee. Kijk, de spelers moeten het doen. Hè? De, co de coach kan alleen maar aanwijzingen geven. Ja. En de spelers moeten het doen. Hij is zelf opgestapt hè, uiteindelijk? Ja, want ik zag het uh, onder in beeld staan. Uh, ik ben nu was last, vorige week. Ja, vorige week is hij uh, ineens, uh, zei hij, nou ik doe het toch niet. Nou, ja. jammer, maar we kunnen het niet meer veranderen helaas, maar uw punt is duidelijk. Ja, mijn punt is duidelijk. Ja, dat is goed, dat, dat, helemaal fijn. Dank u wel, hè. Oké, okay, bedankt. Tom van Teck, goedemiddag. Dag, Tom met Frank. Hé, hey Frank, goedemiddag, ik wist je al, man. Tom, ik wilde even klagen over André Kuipers. Ja. Zijn jongensdroom is uitgekomen. En dat, uh, ja... 193 dagen lang horen we niks van hem. En dan ja. komt hij terug. En dan heeft die nare schoonmoeder van me een poster van André Kuipers boven haar bed gehangen. Ja? Ik zat één vraag, Tom. Zou André Kuipers de volgende keer mijn schoonmoeder mee willen nemen naar boven? 193 dagen lang komt ook een keer mijn jongensdroom uit. Lijkt me mooi, Frank. Dank je wel. Dag, dag, Tom. Lang leven de schoonmoeders, Tom. Ja, we gaan gewoon maar weer verder. Want Gio Lippens zit natuurlijk aan die finish. En wij kijken altijd naar de voorste. Maar er komen er nog meer, Gio. Ja, ja, zeker. Er komen er gelukkig nog meer binnen. Terwijl Fabian Cancellara nu op het podium gaat staan. Omdat hij de gele trui opnieuw omgangen krijgt. Dat is toch wel mooi hoor. Want dat hadden nou ja, niet weinig mensen verwacht. Maar er waren mensen die dachten dat hij er vandaag uitgereden zou worden. Met deze verneinige stokklim. Maar toch heel knap hoor. Wat hij doet om dan de aanval te kiezen. Hij wint dus de etappe. Nee, hij wint niet de etappe. Maar hij pakt dus het klassement Houdt hij nog steeds vast in handen. Hij is ook nog steeds de drager. Officieel van de groene trui. Maar die gaat nu over van de. De schouders van Bradley Wiggins. Want die was gisteren tweede in dat klassement. Mocht dus die groene trui dragen omdat uh, Cancellara in het geel reed. Maar uh, nu gaat het overgenomen worden, die groene trui, door Peter Sagan. Want die staat nu zes puntjes achter Cancellara op de tweede plek in het klassement om de groene trui. Er waren renners in de problemen. Terwijl ik ook kijk naar een hele grote man trouwens op het podium. Eddie Merks, die hebben ze hier ook nog even naar voren gehaald. Die mag ook uh, een handje geven aan uh, Cancellara de man in het geel. Uh, we kijken nog even naar de etappe. Er viel een gat achter de eerste 47 man. Toen kwam Michael Albassini uh, over de streep. 14 seconden achterstand. Goede renner, Rob, won dit jaar de ronde van Catalonië. Oh, dan lieve Westra, Rui Costa, winnaar van de ronde van Zwitserland. Levi Leipheimer, allemaal op 17 seconden. Het zijn toch mannen waarvan je denkt, behalve Westra misschien... maar die zouden nog wel eens iets kunnen doen in het klassement... en die lopen hier toch schade op. Rob Ruig, vorig jaar de beste Nederlander. 21 seconden, 57ste plek. En dan nog een gaatje naar uh, Steven Kruiswijk... Thank <laughs> you. Kobo, de oud-winnaar van de Ronde van Spanje. Christopher Horner. Ja, hadden we misschien ook nog wel een beetje rekening mee gehouden. Christopher Froome. Ook goed gereden ooit in de Vuelta. Die kwamen allemaal op achterstand binnen. En de man met de grootste achterstand. Althans wat betreft de echte grote namen. Alexandre Vinokourov. 3 minuten en 41 seconden. Achter de winnaar, achter Peter Sagan, komt hij over de streep. Hij valt dus echt helemaal weg uit dat klassement. Het klassement trouwens, ik noemde net al de eerste tien. We weten, kan Shalara, de gele trui dragen op de twaalfde plek. Eerste Nederlander, Bauke Mollema. 22e Woutpoels. Dan Pieter Wening op de 27e plek. En Robert Geesing op de 29e plek. Maar mooi, Mollema dus bijna in de top 10. Maar morgen krijgen we een hele andere etappe. Dat worden etappe. Daar zullen geen verschillen gemaakt worden in het algemeen klassement. Nee, daar moeten we weer langer wachten. Misschien wel pas tot uh, uiteindelijk uh, in de Elsass, in de Vorgezen. Als we aankomen op die plaats met die prachtige naam. La Planche de 4. Dan wordt het klassement opnieuw gemaakt. Maar voorlopig dus Bauke Mollema 12 mogen we best blij mee zijn. En als u denkt, luisteraar, daar wil ik wel even over meepraten in Aan de Lijn. Nee, helaas, maar die kans komt vast nog wel over de Tour de France. Het gaat over voetbal. Straks om kwart voor negen is die finale van het EK voetbal. Spanje verdedigde de titel tegen Italië in Kiev. Was het een goed EK of was er eigenlijk niet echt heel veel te beleven? We gaan het er straks over hebben met sportverslaggevers Eddie Poelman en Evert Ten Tenapel. En u kunt dus wij praten via het gratis telefoonnummer 0800-1121. Ook kunt u stemmen via de website radio1.nl. De stelling van vandaag dus. Het algemene spelniveau op het afgelopen EK was abominabel. Stem op radio1.nl of bel straks met 0800-1121. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sports Over. You had to learn the hard way, what everybody knows. You know I hate to be the one, to say I told you so. Yeah, you took a hard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 to find The Hard Way, James Hunter. We gaan naar de slotbeschouwing van deze prachtige eerste etappe van de Tour de France. Um, Bart Voskan begint toch bij jou. We hebben al een heleboel besproken, we hebben al een heleboel gezien. Toch nog even die cancellara. Die man is toch gewoon altijd goed als hij goed zijn. Er zijn mensen goed, maar de, deze is goed als hij goed moet zijn. Het is toch wel een fenomeen, hè, deze man? Ja, dan ben je natuurlijk echt een topper. Als je, ik bedoel, je kunt op sommige momenten in jaar hard rijden dat het totaal onbelangrijk is. Maar op het moment dat hij er moet staan, dan staat hij er gewoon. Of het nou klassiekers zijn, of het prologen zijn, of het WK tijdrijden is... Uh, of het in de toer is, hij staat er, dus dan, dan ben je gewoon echt de klasbak. En dit moment, want enerzijds was het onverwacht... anderzijds als iemand het doet om dan toch zelf te gaan, is hij het vaak, hè? Ja, dan is hij het wel, maar goed, uh, laten we niet vergeten... dit is toch echt wel een, uh, het is toch echt wel een ja. klimmetje. Kijk, het feit dat Mollema en, en Geesink er ook zitten... Ja, dat is omdat het bergop is en omdat ze goed bergop gaan. Dus uh, dat hij daar zit, nou ja, niet helemaal verrassend... maar het geeft aan dat hij wel echt een topvorm is. Gio als jij zit nog aan de finish en je luistert mee. Is de teleurstelling eigenlijk relatief groot daar in Wallonië? Dat Gio wel heeft meegedaan, maar niet heeft gewonnen? Ja, nou je ziet het toch niet echt aan de mensen hoor. Want ze staan hier echt, als ik even uit het raam kijk, staan ze hier toch... Uh, oh. Ik wou bijna zeggen tien rijen dik, maar het zijn er wel 20, 30 rijen dik staan ze nu voor dat podium. En ze juichen gewoon voor alle renners die op dat podium komen. Ja, zoveel pleziertjes hebben ze hier niet. Hier beneden aan de Maas staat het stadion van Standaard Luik. Oké, okay, dat is een ploeg die af en toe goed voetbalt, maar nee, ze komen hier toch echt voor al die renners hoor. En dan is het ja, misschien jammer voor ze dat Shield niet gewonnen heeft. Maar ze vatten het sportief op en ze blijven allemaal hier staan. Klappen, applaudisseren, ratelen met van die houten ratels voor de mannen die op het podium komen. Dus uh, ik zie geen teleurstelling. Zie je wel uh, vreugde bij de Nederlandse supporters die zo begrepen we ook in grote getallen over de grens zijn gegaan. Met de vijfde plek van Mollema en de zevende plek van Geesink. Biedt dat hoop? Dat biedt zeker hoop. Uh, ik, ik zie die supporters trouwens hier niet zo hoor. Maar ze stonden wel onderweg, hoorden we van Joris. Maar uh, hier aan de streep, ja, je ziet zich gewoon een bondgekleurd gezelschap. En ze vallen niet echt op. Weinig oranje hier. Maar ik kan me wel voorstellen dat de Nederlandse toervolgers... dat die wel het gevoel hebben van... Oh, dit was wel aardig, dit gaat wel lekker. Uh, zeker met die Bouke Mollema die zich dan toch nog even vooraan uh, gaat mengen. Oké, okay, hij kwam net te kort natuurlijk om uiteindelijk nog de jump te maken... naar die eerste drie. Maar ik vond het toch knap wat hij uh, deed. Terwijl er nu gefloten wordt, daar ben ik toch benieuwd. Ja, ik dacht heel even dat er nog een renner moest binnenkomen. Maar de hekken staan er toch echt voor hoor. Dus er kan echt niemand meer over de streep komen. Maar het was goed wat, uh, wat Mollema liet zien. Het was goed wat Geesink liet zien. Het was gewoon goed wat die ploeg met name liet zien. En daarachter, ja inderdaad. Je let dan ook nog even op Wout uh, Pols die je dan ziet binnenkomen. Uh, ja, dat, dat, dat komt ook allemaal keurig uh, over de streep in dezelfde tijd als uh, die winnaar. Dus uh, laten we zeggen dat uh, echte schade is er niet opgelopen. En als ik dan denk aan de Tour van afgelopen jaar. Nou, dan wisten we eigenlijk al na een paar etappes van. Nou, we hoeven niet veel hoop meer te hebben. Dus ik denk dat de Nederlandse toervolgers in ieder geval nog hoop in de hart hebben. Bart Voskamp, die uh, hoop hebben we dan in ieder geval. We krijgen nu wat vlakke dagen. Gaat Kanselara, we hebben het hem al eens eerder zien doen. En we voorlopig denken, nou, dat geel blijft wel lekker bij mij. Gaan ze hem echt verdedigen, denk je? Ja, ze gaan hem zeker verdedigen. Die, uh, die hebben natuurlijk ook uh, niet meer echt de uitgesproken kopman nu mee. Dus die gaan zeker voor al het succes wat ze binnen kunnen pakken. En een gele trui uh, per dag is natuurlijk veel waard qua publiciteit. Maar dat is gewoon, uh, dus die gaat hem nog wel eventjes uh, bij zich houden. We gaan naar sprinters etappes toe. Um, Cavendish is de beste sprinter. Maar er zijn toch ook mensen die hem geklopt hebben dit jaar. Het is niet meer zo helemaal zeker. Hè? Ja, God, dat weet je natuurlijk nooit. Kijk, uh, hij heeft laten zien dat hij de rapste man van de wereld is. Maar de wereld verandert en er komen ook weer jonge gasten aan. En uh, zeker een kittel heeft uh, weliswaar uh, in een relatief misschien iets kleinere koers. Maar wel met grote sprinters. In de ZLM Tour is hij toch een aantal keren geklopt. Ja. Uh, kan ook slim van hem zijn. Want dat betekent toch dat degenen die hem geklopt hebben en hun ploegen denken: van, Nou, hier ligt onze kans. Dus die gaan morgen ook zeker meewerken om een uh, massasprint te krijgen. Dus dat kan ook een uh, kleine tactische zet zijn. Maar dan toch even, want alle scenario's zijn voorspelbaar. Maar toch even, als jij je geld zou moeten zetten, zet je dan even ervan uitgaan dat er geen groepje weg is. En ze komen massaal aan. Is Kevinish dan toch gewoon weer de man die zal laten zien met zijn vingers en zijn boogjes en zijn alles? Ja, kijk, je, je, ja, nou, je gunt het hem van harte, maar ik denk, hij heeft al zoveel gevonden, gewonnen. Dus het zou heel. Het zou wel heel leuk zijn als... Ja, het gaat even om als jij je laatste euro moet inzetten vanavond. Zet je die de dan op hem? Euro. Je laatste, hè? Niet, uh, je maar hele laatste, alle, je alle laatste, laatste uh, euro. Mijn allerlaatste zet ik hem toch op Cavendish. En als ik dan nog een, uh, een, een paar centen over heb, dan zet ik Kittel uh, er toch wel naast. Oké, okay, dus je zou het risico een beetje een spijnen. Beetje en het is gelukkig niet de laatste euro, want de euro is voorlopig nog wel weer even uh, binnen ons bereik. Wij hmm. komen nog uitgebreid terug op de Tour de France. Maar we gaan na zes uur vooral even terugkijken naar het atletiek in Helsinki. Niet vergeten, een gouden en een zilveren kwartet. Vier keer 100 meter. Bij de mannen bij de vrouwen. Nummer 1, nummer 2. Genoeg om uh, terug te kijken. Ik ben benieuwd of Andy Houtkamp ook daar zijn geld of zijn pet of wat dan ook op had gezet. Nou, we hebben daar een uh, geweldig toernooi inderdaad tot nu toe. Met tweemaal goud en drie maal zilver. Dus uh, Andy die heeft de dagen van zijn leven daar prachtige atletiek en prachtige resultaten van de Nederlands. Allemaal in het vervolg van de Sportzomer. Dit is de Radio 1 Sportzomer.